Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. PVDA-kamerlid Marcouche is in de Haagse Schilderswijk... bekogeld met eieren en vuurwerk. Op Twitter zegt hij dat hij heeft kennisgemaakt met hufters... die het voor de rest verpesten. Marcouche was in de wijk voor een werkbezoek... naar aanleiding van een incident ruim een week geleden... toen agenten bij een supermarkt werden belaagd. Tegen Omroep West zei Marcouche dat zijn jas besmeurd is met eieren... en dat hij mogelijk aangifte gaat doen. De Verenigde Staten hopen dat de Schotten donderdag tegen onafhankelijkheid stemmen. Het Verenigd Koninkrijk moet sterk, robuust en verenigd blijven, zegt een woordvoerder van het Witte Huis. Hij voegt eraan toe dat de VS de uitkomst van het referendum in Schotland wel zal respecteren. De Britse premier Cameron heeft vandaag nog eens benadrukt dat het belangrijk is dat Schotland zich niet afscheidt. In de Schotse hoofdstad Edinburgh zei hij dat een scheiding erg pijnlijk zal zijn en dat er dan geen weg terug meer is. De zwijnen die gisteren in Weert uit het water waren gered... hadden niet doodgeschoten mogen worden. Dat zegt de Limburgse gedeputeerde van der Broek... na overleg met alle betrokken partijen. Zwijnen die buiten een natuurpark komen... mogen in principe worden afgeschoten... maar niet als het gaat om gevangen dieren en ook niet op zondag. De provincie Limburg gaat nu kijken... of het beleid duidelijker moet worden geformuleerd. De politie onderzoekt of de jager die de acht zwijnen... na hun redding doodschoot strafbaar is. Marco van Basten keert morgen terug als hoofdtrainer bij AZ. De medische staf van de club heeft daarvoor groen licht gegeven. De 49-jarige van Basten zat bijna drie weken ziek thuis. Na het overlijden van zijn vader in juli kreeg hij last van hartkloppingen. Dat leidde tot veel speculaties over zijn toekomst als trainer. Van Basten wilde zelf graag terugkeren. De leiding van AZ twijfelde eraan. Maar nu de medische staf heeft ingestemd, kan Van Basten morgen weer aan de slag. Het weer vannacht overwegend droog met kans op nevel en mist. Minima rond 13 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het midden en oosten kan ook een bui vallen. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het en... Van CFM Cinema. Mijn naam is Auke Beuving, terug van weg geweest. En ik heb er echt weer zin in om die leuke filmmuziek met u te bespreken en samen mee te genieten. Jazz, pop, ja. western muziek, het komt allemaal voorbij. Klassiek zelfs. Tjankowski hebben we een stukje van gedraaid. Ja, voor het, uh, het, ja, het tiener heb ik nog een klein stukje kunnen draaien van High Plains Drifter. En dat is de muziek van Dee Barton. Dee Barton is uh, een, uh, ja, ook een jazz trombonist. En uh, die heeft wel samengewerkt met uh, uh, Clint Eastwood. Ook in deze film uh, heeft hij samengewerkt, High Plains Drifter. Maar ook in de film Play Misty for Me. En in die film speelt uh, Clint Eastwood speelt een. Uh, ja, een disjockey op een Amerikaans radiostation. En uh, er is een vrouw die vraagt steeds een plaat voor hem te draaien. Play Misty for me. En uiteindelijk ontmoet hij die vrouw. En die vrouw blijkt een echte stalker te zijn. En dan gebeurt er van alles. Aardig film. En we beginnen twee tweede uur altijd met een hele grote klassieker. En dat is deze keer Roberta Fleck. De, Fleck, the first time I ever saw your face. <middels> film Play Misty for Me. Ja, het is echt een nummer uit de 70 jaren. De film is ook uit de 70 jaren, 1971 om precies te zijn. En was onlangs op televisie. Toen dacht ik, hé, hey, het is toch wel een heel mooi thuisbeeld. Als je dan die Roberta Fluck weer hoort, dan denk je meteen weer terug aan de 70 jaren natuurlijk. Maar we gaan rustig door. We gaan nog iets <coughs> we blijven in de 70 jaren. Want we gaan naar de film Adio, Tio Tom, Goodbye Uncle Tom of Farewell Uncle Tom. Uh, het is eigenlijk een soort film die gaat over de twee documentairemakers. Die gaan terug in de tijd om de slavenhandel in het zuiden van de USA te filmen. En hun aandacht gaat vooral uit naar het racisme bij de blanken en het misbruik van de slaven. Nou, in deze film, daar is de muziek weer gecomponeerd van. Aris Ortolani en daar ben ik gewoon een enorme fan van. Dus ik laat u een nummer horen: uh, Rito di Mezzanotte. Het volgende nummer uit deze film, uh, Dio, Zio, Tom. Goodbye, Uncle Tom. Is mama. Mommy. Of een nummer uit deze uh, film... Uh, Adio, ziel Tomis. Zo staat het uh, Lago. is Ortolani meer dan 230 films uh, de muziek bijgemaakt. Dus dat is een aardig uh, respectabel aantal. En het volgende nummer is ook uit Adio Zio Tom. Maar het is ook onlangs gebruikt in een film Driver. Waarin uh, het verhaal gaat over een, uh, een, ja, een, een autocoureur die s'nachts een stuntrijder... die s'nachts uh, bankovervallers gaat rijden. En dat is een heel mooi nummer. Dat is getiteld Oh My Love. En het wordt gezongen door Katina Ranieri. Een uh, bijzonder nummer. Echt een uh, bevelijk van harte aan. Oh my love. Look and see. The sun rising from the river. Nature's me. Toch? Oh My Love, Katina Ranieri zingt het. En het is gecomponeerd door Riz Ortolani uit de film Adio Onkotam. Ja, dierenfilms, dan draaien we niet zo gek vaak muziek uit. En ik dacht, een van de hele mooie soundtracken heb ik uitgezocht. Hachiko, A Dog Story. En dat is een verhaal. Hachiko is een trouwe hond die dagelijks zijn baas naar het station brengt... en vervolgens weer opwacht. Maar als zijn baas op een dag niet terugkomt komt Hachiko negen jaar lang op hetzelfde tijdstip naar het station om op zijn baas te wachten. Tijdens zijn zwerftochten op het station en door de omgeving komt hij in contact met omwonenden en werknemers. Ja, deze film is hoog gewaardeerd door de mensen die hem gezien hebben. Ik, ja, ik heb hem zelf niet gezien, maar ik heb wel de muziek beluisterd en de muziek is eigenlijk prachtig. En als je op YouTube kijkt, zie je ook heel veel filmpjes uit uh, uh, Hachiko, uit Dog Story. Japan is het eerste nummertje waar ik laat luisteren. Film, de soundtrack, uh, Hachiko, A Dog Story. H hoofdrol uh, Richard Gere. De film is geregisseerd door Lasse Helström. En de muziek is gecomponeerd door Jan-André Pavel Kasmarek, Een Poolse uh, componist. Uh, ook al meer dan 50 films uh, op zijn naam staan hoor. En ook niet tenminste minste, Finding Neverland zie ik in het rijtje staan. Daar heeft hij een uh, Academy uh, Award voor gekregen. Misschien dat het wel leuk om dat volgende week weer eens te draaien. Finding Neverland. Um, het volgende nummertje uit deze mooie soundtrack is Hashiko Last Trip to the Station. Dog Story. En het laatste nummer uit deze mooie soundtrack is Goodbye. Klanken, schitterende klanken. Componist Jean-André Pavel Kasmarek. Poolse componist. Zeer de moeite waard. Een andere film die ook de moeite waard is: dat is Le Gorist, een film waar de muziek gecomponeerd is door Bruno Coulet. En dat gaat over een, een hele beroemde dirigent, Pierre Morange. Die kijkt eigenlijk terug naar het begin van zijn carrière. Toen hij op een school voor moeilijk opvoedbare jongens zat. En daar had hij nog een medeleerling, Pepino. En uh, ja en toen, in die tijd kregen ze, hadden ze een, was het een zeer streng regime. En toen kwam er een nieuwe opzichter. En die heeft een koor gemaakt met de jongens. En met dat koor hebben ze prachtige muziek gemaakt. En uh, ja ik laat er een paar uit deze film horen. En ik zal even kijken welke ik zal draaien. Even op de lijst kijken. Vois sur ton chemin. Zungelocéan uit de film Les Choriste, Bruno Coulet. Uh, mooie muziek. Frans, ja, we zitten weer in het Franshoek, uh, zou ik bijna zeggen. Want de volgende film is Potis, een film geregisseerd door François Ozon. Nou, dan is de muziek natuurlijk van Philippe Rombi. En ja, daar ga ik natuurlijk wat van draaien. En ik begin met de overture uit uh, Potis. Ja, dat is de film Poties. Het, uh, het is vanuit 2010, speelt in de 70 jaren. Gaat over een directeur van een Paraplufabriek. En die reageert zijn fabriek met een ijzeren regime. En thuis heeft hij een vrouw zitten die voor het huishouden zorgt. Op het moment dat hij zelf gevloerd wordt... dan gaat, neemt zijn vrouw zijn taak als directeur over. En het doet ze wonder wel. En pas als hij weer terugkomt, dan ontstaan er natuurlijk problemen. Want ze heeft dan ontdekt dat ze eigenlijk veel meer kan... dan het huishouden doen. Poties. En daar zit ook leuke muziek in van Catherine Ferry. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ma politiek, à moi, c'est déprimer de Pas pour moi, un livre de Kafka. Muziek uit Saint-Rex-Potis, een film geregisseerd door François Ozon... met in de hoofdrol de Catherine Deneuve, Gerard Depardieu en Fabrice Luchigny. Uh, ja, en Catherine Deneuve zingt het volgende liedje. C'est beau la vie. Le vent dans mes cheveux blonds, le soleil à l'horizon. Quelques mots d'une chanson. Que c'est beau, c'est beau la vie. Un oiseau qui fait la roue sur un arbre déjà roux et son cri par-dessus tout. Que c'est beau, c'est beau la vie. Tout ce qui tremble et palpite, tout ce qui lutte et se bat. Ce que j'ai cru trop vite a jamais perdu pour moi pouvoir encore regarder, pouvoir encore écouter et surtout pouvoir chanter Que c'est beau C'est beau la vie La rouge fleur éclatée d'un néon qui fait trembler Aux deux ombres étonnés Que c'est beau C'est bon, la vie. Tout ce que j'ai failli perdre, tout ce qui m'est redonné, aujourd'hui me monte aux lèvres en cette fin de journée pour voir encore partager ma jeunesse, mes idées avec l'amour retrouvé. Que c'est bon. Zo. De klanken van de Catherine de Neuve bon la vie uit de film Potis. En het laatste nummer uit Potis is Souvenir, de Suzanne-compositie van Philippe Rombie. Daar gaat hij weer. Souvenirs de Suzanne uit de film Potiche van François Ozon. en De muziek gecomponeerd door Philippe Rombi. Kwart voor elf is altijd tijd voor de muziek uit de film Dans la Maison. En ik wil deze keer eens de filmtrailer laten horen. Dat is leuk. Cette année sera donc l'occasion om de grootste auteurs van de Française langue te studeren. En vooral om je te om te exprimeren en te raconter des histoires. 0, 6, 3... sont si mauvais que ça, cette année C'est la classe la plus nulle de ma vie. Écoute ça, je, samedi, j'ai mangé une pizza et regardé la télé. Dimanche, je n'ai rien fait. Je leur ai pas demandé de me faire un poème en alexandrin. Hein. Je leur ai demandé de me raconter leur week-end. Samedi, je suis allé étudier chez Raphaël Arthol. Je découvrais la maison. Une odeur retint mon attention. L'odeur si singulière des femmes de la classe moyenne. Tu trouves pas ça choquant qu'un élève de 16 ans écrive un truc pareil oh Non, moi ça me choque pas. T'as un don. Tu lui mets 17 alors qu'il se moque de son copain et de sa mère. De retour dans la maison de la famille normale, j'aide à nouveau Rafa. Hey, hey tu t'es lancé dans une parodie. Ce qui est rare, c'est de s'approcher au plus près des personnages. Pourquoi t'es passé au présent C'est une manière de rester euh, dans la maison. Je ne sais pas ce que Ik weet niet wat je zoekt. Ik weet gewoon wat je zoekt. Ik weet niet wat je zoekt. Ik weet niet je moet stellen. Ja, tot zover je zoekt. Ik weet niet Ik kan het toch niet laten. Ik draai toch nog even de, de, de, de, de, de, de titelmuziek van dit is fantastisch, fantastische nummer, ook van Broomby. en generieke erachteraan. Maison, Philippe Rumbi. Het hoort er gewoon een beetje bij. Kort voor elf. Rombie. Tijd met Don La Maison. De laatste uh, film die ik uh, eigenlijk waarvan ik iets wil laten horen. Dat is een prachtige film ook. Toe les uh, En het, is, uh, het titel wat ik laat horen is Silencio d'amour. Het vraagt gaat over een leraar. Uh, oude muziek. En, uh, zijn echtgenoot is overleden. heeft nog een dochter. En dat hele rouwverwerkingsproces. Ja, dat daar heeft hij hulp van deze muziek. Van waar de woudwouderijde van de woudwouderijde van de woudwouderijde van de woudwouderijde van de woudwouderijde van de stacar me de dia. Silenzio, amori, kagamini, kalimi, non è possibile stacar me de I'm Senza EN in Wanneer een man als een kind figlio, dan is scordo kant Ik ga niet in mijn Da die cimenti c'è morte e vita Como tutto il mondo Esti la campagna Tu s'a regina Ie jure de Spagna Como tutto il mondo Esti la campagna Tu s'a regina Ie jure de Spagna geluisterd naar Sierven Cinema. Mijn naam is Alko Beuving. En uh, ja, we hebben weer heel veel filmmuziek gedraaid. Van alles wat. Jazz, klassiek, modern, Frans, Italiaans. Uh, misschien dat we het de volgende keer is wat we de, de, nog wat dierenfilms erbij moeten pakken. Wat die film over die hond is echt... Uh, ja, Hayat, Hachiko, uh, Dog Story is echt mooie muziek. Nou, volgende week maandag zijn we er weer gewoon met nog veel mooie filmmuziek. Ik wens u nog een hele fijne avond. En als u dat niet zo laat meer maakt, voor zo direct wel te rusten. Slaap wel en morgen gezond weer op. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.